Een voorspelserie in zes delen van David Hopkins. Vertaling Tom van Beek, Regie Dick van Putten. Vierde deel, De Lange Weg. Ja, ja daar is iemand bij geweest. Ik zei, ik heb u nog zo gewaarschuwd We hebben we nou niks aan. Oh nee, meneer, u moest van nodig zijn meesterwerk schrijven. Johan, dan probeer ik dat kalm kan te blijven. Spijt doen niet... Laat maar. Doe dat niet toe. Heu, spijt me. Ga hier, hier even zitten. Wat moeten we doen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. We moeten precies doen wat we zeggen. Nog even denken alsjeblieft. je precies wat we vragen. Hier zijn ze nog niet klaar mee. Hoe bedoel je? Precies wat ik zeg. We gaan nou alsjeblieft niet naar de politie. Ze hebben je voor. Dat zou wel het laatste zijn wat ik ga doen. Je gaat het toch niet alleen tegen ze opnemen. Er zit niet veel anders op, hè? Het gaat als tot van Tony. Ik. Stil even. Even stil. Wie. Wie kan er nou? Natuurlijk. ben zo terug. Waar ga je heen? Naar de vrouw van James Bond. Ja. Goedenavond, mevrouw Boren. Kent u me nog? Wat? Oh, natuurlijk. Ik moet u even spreken. Nou nog. U kunt me wat beter ontvangen. Hoe, hoe bedoelt u beter? Het zou beter zijn voor u en uw man als u luisteren wilde naar hetgeen ik u te zeggen heb. Ik weet nu heel wat meer dan toen ik u voor het laatste ontmoet. Mevrouw wat, hè? Goed. Ik weet dat iemand achter de schermen aan de touwtjes trekt. U zou er goed aan doen met de geloven, voor Burn. Goed, ik geloof hem. Maar wat er nog? Ik wil die iemand spreken. <laughs> Is het alles? Nee. Ik zal hem spreken ook. Ik zie niet goed hoe ik u daarbij zou kunnen helpen. U misschien niet. Nou, uw man wel. Maar mijn man zit in de gevangenis. Dat weet ik. U gaat het hem vragen. <laughs> Maak het nou, hè? Wat ziet u me eigenlijk vooral? Voor verstandig. Hoe krijgt u dit man dat ik zo gaan vragen? De Cosa Nostra. Wat? Ik zei de Cosa Nostra. De maffia. Zit die erachter? Ja, maar wie zit Die zitten daarachter. Cosa Nostra. Misschien wilt u namen. Hebt u ooit gehoord van Eduardo Minotti? Dat had u niet gedacht, hè? Ik had er geen idee van dat... Begrijpt u nou wat ik bedoel dat u er verstandig aan zou doen met uw man te gaan praten? Ik, ik zie niet u niet. Ik bedoel, waarom zal mijn man nu wat vertellen? Omdat ik raadloos ben. Raadloos genoeg om alle duidels uit de helpen te halen. Ik hoef u niet te zeggen wat er met uw man en met u zal gebeuren als ze erachter komen dat u me geholpen hebt. U zal ons toch niet verraaien. Alleen als u me niet helpt. Begrijp u. Wanneer is de volgende bezoekdag in de gevangenis? Morgen. Maar ik ga niet altijd... Morgen gaat u wel. En u zegt uw man dat hij me vertelt wat ik weten moet. Als hij tenminste wil dat zijn vrouw en zijn kinderen met rust gelaten worden. Ik heb het eerste het beste gezegd wat in mijn hoofd opkwam. Denk je dat ze doet wat je gevraagd hebt? Ik weet het niet. Ze was behoorlijk bang. En ze heeft beloofd dat ze met haar man zou praten. Wat is het? Oh, ik weet het niet, ik weet het niet. Alleen dat ik me al schoft voel, op de een of andere manier. Daar kan jij niks aan doen, Ian. Maar ja, wel doen? Ik had naar jullie moeten luisteren. Maar jou ja, ineens bedoelt, James. Maar ik wilde mijn eigen zin door Als ik niet ergens bezig was geweest dan, zou Tom... Om dat heeft geen zin. Daar komen we op het ogenblik niet verder mee. Nee, nee, je hebt gelijk. Eén. Ja? Ik wil je alleen maar zeggen, ik hou van je. Dank je, Jonah. Nou ja, dan laten we het toch niets meer doen. Laten we een borrel nemen en dan maar de weg gaan. Ik denk niet dat ik veel te slapen. Wanneer hoor je het van het gebeurde? Ik haal hem morgen op en ik dat naar gevangen is. En dan maar in de auto zitten wachten. Maar ik hoop bij God dat zij dan man net zo bang kan maken als ik haar. die. weet je dat zeker? Ja, hoe kan ik het nou zeker weten? Hij zei alleen dat ik je die naam moest noemen. En dat zal ja. Wist je niet dat die er wat mee te maken had? Nee. nee. Ik wist wel dat het geen kleine jongens waren, maar verder niets. Dus die komen we eruit halen. Er zit me trouwens nog wel dwars, streamjes. Je zit hier nog steeds. Nou, iets dergelijks kan je zomaar niet in een paar weken organiseren. Dat kost tijd en voorbereiding. Dan maak je nou maar niet ongerust. Ze hebben het beloofd. Oh. Nou. Wat wou die Farnam nou eigenlijk precies? Hij wil weten hoe hij met ze in contact kan komen. Ze hebben zijn zoontje gekidnapt. En je zei dat hij alles wist? Ja, hij weet dat ze erachter zitten. Maar hij weet niet hoe hij met ze in contact kan komen. Hij zegt dat hij het nou onmiddellijk moet weten. Hij is in alle staten. Hij zei dat je wel zou weten wat er met ons en met jou zou gebeuren. Als je niet doet wat hij zegt. Hoe hm, ik dat weet. Zelfs in de gevangenis ben je voor die lui niet veilig. Chantage dus, hè? Nou, ja, de geknul die Farnum. Maar ik kan je hem niet helemaal kwalijk nemen. Het leven van zijn eigen zoon is in gevaar. Wat dus kan het hem verschillen wat er met jou. Met mij. Met, met onze kinderen gebeurt. Ja, goed, het geldt ook voor mij. Maria, als er van dit gesprek ook maar één woord uitlekt, dan is het afgelopen met me. Ik zal van hem helpen mee. God, dan vergeet alles wat ik je nou ga zeggen, hè? Ik ken trouwens maar één schakel uit de hele keten. Eén schakel uit een hele keten. Hij zei dat dat alles was wat hij wist. Eerlijk, meneer Varm, ik geloof niet dat hij meer weet. Ja, laten we dat dan maar aannemen. U moet zich in verbinding stellen met die man, dan zal die hem weer doorgeven aan iemand anders, enzovoort. En als ze dan vragen wie ik ben? Hij zei dat ze dat niet zouden vragen. Alleen het feit dat u het eerste contact hebt, is al een soort garantie dat u op de hoogte bent. Het betekent dat u het van iemand hebt gekregen die u vertrouwt. Mm -hmm. Dat klinkt niet onlogisch. Het spijt me dat ik u op deze manier heb moeten lastigvallen, mevrouw Burn. maar... ...dat is voor mij de enige mogelijkheid. Dat zal dan wel... Kan een kankzinnige wereld, eigenlijk. Ik doe wat ik doe om Tony niet te redden. Uw man doet wat hij doet om zijn vrouw en zijn kinderen te redden. En geen van ons beiden kan het een bliksem scheiden wat er met anderen doet. Ach, wij hebben de wereld niet gemaakt. Dat is waar. He. Maar we moeten er wel in leven. Eén ding, meneer Vanum. Vertel in godsnaam nooit aan iemand hoe lang dit eerste contact ben gekomen. Dat geloof ik u, mevrouw Brown. Met de handen van hand. Ik hoop het. Wat gaat u nou doen? Eens kijken of ik naar nou weg naar de Grote Heren kan vinden. Hij heeft me niet gezegd wat hij ging doen. U weet dus niet waar ik hem kan bereiken? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Jammer, ik had iets belangrijks met hem willen praten. Kan ik misschien een boodschap aannemen? Nee. nee, Is er iets mevrouw Vanden? Nee. Hoezo? U lijkt me een beetje, om eerlijk te zijn, u ziet eruit alsof u nogal overstuurd bent. Nee, dat is echt niet. Weet u het zeker? Natuurlijk weet ik het zeker. Goed dan, mevrouw Van Adam. Het spijt me dat ik u heb lastig gevallen. Als uw man thuis komt, wilt u dan zo vriendelijk zijn hem te vragen mij even te bellen? Natuurlijk. Tot ziens dan, mevrouw Van Inspecteur James. Ja? Ik, ik moet het u vertellen. Wat moet u mij vertellen? Ik moet, ik moet. Wat is er dan? Het gaat over Tony. Over uw zoon? Ja. Ze hebben hem gekidnapt. Ik word gek van angst. Ze hebben hem wat? Ze hebben hem gekidnapt, ontvoerd. Sta er niet zo stom. U kunt beter even zitten, mevrouw Vader. U moet iets doen. Doe iets. Gaat u alstublieft zitten. Wanneer is dat gebeurd? Gisteren. we middag. Zei dat als een levend wild burg zien... Ian moest ophouden met zijn onderzoek. Ja, daar was ik al bang voor. Wie waren die ze? Ian denkt dat het iets met de maffia te maken heeft. De maffia? De Cosa Nostra, of hoe dat heet, mag. Waarom denkt hij dat? Ian werd gistermiddag aangesproken door een paar Italianen. Ze hm. Zei dat ze gestuurd waren door een zeker Eduardo Minotti. Minotti? Ze vroegen in het hemd van het leven voor Sir Frederick Paisley... U weet wel, die miljonair... Ja, die naam heb ik al eens gehoord, ja. Hij schijnt iets te maken met een internationale financieringsmaatschappij. Een minot, die wil de leiding overnemen of zo. Maar waarom hebben ze juist uh, uw mam aangesproken? Ik weet het niet. Misschien omdat iemand bij Gerald Stevens is geweest. Maar doet het er iets toe waarom ze hem hebben uit, uitgezocht? Uh, ik wil mijn kind terug. Ach, het zou een aanwijzing kunnen geven, mevrouw Hem. Ik zou alles moeten weten, wil ik iets voor u kunnen doen. Uh, hebben ze een boodschap achtergelaten? In het pandrecorder, ja. Origineel. Waarom bent u niet meteen naar mij toegekomen? Ze zei het onder geen voorwaarden de politie erin moesten mengen. We moeten het altijd onmiddellijk weten, mevrouw. Waarom beseffen de mensen het toch niet? Ja, u hebt makkelijk praten. Het is uw werk. Maar Tony is om te Goed, goed, ik begrijp het wel. Trouwens, het heeft geen zin om ons nu daar dus leuk over te maken. Als u en uw man. U gaat mij toch niet vertellen dat hij er in zijn eentje op uit is om Tony te vinden? Ik geloof het wel, ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij naar de gevangenis is gegaan met mevrouw Burn, die een man ging opzoeken. Waarom? Hij denkt dat Burn weet hoe hij de topmensen te pakken moet krijgen. Zijn vrouw moet het hem vragen. Ien heeft het bedreigd, geloof ik. En, en, en heeft Burn iets losgelaten? Dat weet ik niet. Ik heb toch al gezegd dat ik, dat ik hem de hele dag niet meer gezien heb. Er zal Tony toch niet zo voorkomen zijn? Maakt u zich niet zorgen, mevrouw Farnum. Die jongen komt er weer boven water. Bij ontvoering is het bijna nooit de opzet het slachtoffertje te doden of te verwonden. Niet dat uw man er nou zo geweldig goed aan doet om de mariet op af te gaan. Wij weten tenminste wat te doen. Ik dat u dat nou maar eens begrepen. Uh, kunnen we die bandopname eens even afluisteren? Eens kijken wat we kunnen doen voor u zich nog verder in de nest te werken. Door de show! Grote de truc die voor amateur! De blote feiten, Zo bloot heb u nog gezien. Moet u binnen meer? Door over de show! Uh. Heeft u een vuurtje voor me? Doorlopende show, meneer! Entree gratis, 12 mei! Wat zei Heeft u misschien een vuurtje voor me? Ik zal even voor u zoeken, meneer. Heeft u een doosje onveiligheid, Lucifax? Bel 3117 en vraag naar de weersverwachting voor het eilandwijd voor morgenavond. Heb je dat? 9873117, ja. Nou wegwezen, daar kom ik aan. Doorlopende show! Goed meneer, alle meisjes vandaag. Doorlopen lopen net zo. Wat is de weersverwachting? Je bent zeker een beetje dronken, hè? Wat wou je? Wat is de weersverwachting voor het eiland White voor morgenavond? Is hij nog chauffeur? Ja, vanavond. De bank? En wat dacht je dan dat we een snoepautomaat gingen leeghalen? Is het werkelijk vanavond? Ja, het is zeker. Alles is in orde, hè? Alles gecontroleerd en in orde bevonden. De zakken zitten erin, veilig achter het onvindbare paneel. Dat is eigenlijk alles, hè? Eigenlijk het makkelijkste kabijtje dat ik ooit op boep Ja, zo makkelijk heb ik het ook dan nooit meegemaakt. Dus het weer haakjes? Is alles in orde met dat knaapje? Oh ja, geen moeilijkheden. Waar is hij? Zij hebben hem. Dan is het goed. Ze zijn daar zeker ook wel gelukkig. Nou, nog? Ja, dan is iedereen gelukkig. Behalve jij, Sniss, lijkt het wel. Wat is er in ja, Misschien is dat wel het vuiltje. Welk vuiltje? Nou, wat je er net zei. dan heb ik er al de hele tijd over te denken. Het is te makkelijk. Wat lijkt hij nou met de ik ben er ergens niet gelukkig mee. Ech, een echter aan Daar ben je wekenlang bezig. Wannen maken, vlug bedenken, repeteren, de hele rondzooi. En dan zit het zo goed in elkaar dat je ergens een steek laat vallen... ...waarop ze je net kunnen pakken. Ja. Dat is nou juist het mooie van dit zaakje, Smith. Het is zo eenvoudig, er kan niks fout gaan. Het is de stunt van deze eeuw. en niemand zal er ooit iets van weten. Het water dicht in elkaar, Smithy. Vooral nou over een vriend van hem zich een beetje koest moet houden. Dat Taxi. Heen? Nee, ik wil die. Oh, meneer bedankt. Spijt me, ik moet die hebben. Oh, je moet het zelf weten. Je ziet er trouwens toch uit of je geen nagels hebt om je gat te krabben. Taxi. Waar moet je naartoe? Naar nou, Blackwell Tunnel. Hoeveel is dat? Licht eraan, hè? morgen half twee. Goed zo. Ga naar de Westminster Pier en neem de boot naar Greenwich. Aan boord is een buit. Vraag aan de barkeeper of hij weet hoe laat het is in Australië. Goed. Is dit de boot naar Greenwich? Ja, meneer. Een enkeltje graag. Zouden je niet liever een toertje nemen? Nee, ja, ik wou een enkele. Oh, neemt u me vooral niet kwalijk. Dank Nog passagiers voor Greenwich? De boot voor Greenwich wordt en toch tochtje over de dreef naar Greenwich. Ga die open, meneer. Er is een gitterman, bezoek aan alle historische plaatsen. Niks voor u? Nou, nee, dat niet. Vallen we los dan wie? Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Het is niet druk vandaag. Hmm, nooit zo midden in de week. En het vakantieseizoen is nog niet lekker op gang gekomen. Moeten we over de matus komen kijken? Veel mensen? Nou, wat heet? Maar goed, wat had u gehad willen hebben, meneer? Uh, geef maar me een biertje. Eén edel geefde nat voor meneer. Mag ik u iets vragen? Zeg nu het maar, meneer. Weet u ook hoe laat het is in Australië? U zei? Enig idee hoe laat het op het ogenblik is in Australië. God, uh. dat is zo lang geleden dat iemand me dat heeft gevraagd. Hm. Ik dacht dat we het hadden ingepakt. Je ziet het, we zijn er nog. Kennelijk. Als we in Greenwich komen, wacht dan op de, bij de loopbank. En dan? En dat zal je van merken. Er is dan drie kwartjes. Tot straks. Hier ja, voorzichtig aan mijn vrouwtje. Er zit daar een paar niet los. Zo gaat het niet goed, ja. Mooi zo. Ja, en nou jij mij zie. Ja, man. Vast. <lacht> Leuk toch hier, hè? Ga je weer mee terug, hoog schatje? je? deze kant op? Ja, ja, ik kom zo. Ik vind het wel. Ja, het heb geen zin om aan boord te blijven meneer. We vertrekken pas weer over een uur. Ik wacht even op iemand. Ah, ben je daar? Ja. En mee? Ja. Hm, mee dan. Het is niet ver. Waar brengt hij me naartoe. toe? Ja, hoor eens even. Vragen is er niet bij. Ik word alleen betaald voor het bewijs van kleine diensten. Eén van de voorwaarden is geen vragen beantwoorden. Dus beantwoord ik geen vragen, begrepen? Ja. Maar laten we dan maar gaan. me? Ja. Ik heb een klant voor je. Oh ja. Mag ik? Kan het even? Het spijt me wat hier staat moet allemaal vanavond nog klaar. Vandaag kan ik er niks meer bij hebben. Heb jij die Bentley uit 1919 nog? De handrem moet bijgesteld. Kijk me niet zo faal. Je kent de regels, niks voordat ik het wachtwoord heb. Nou jongen, je hebt je wachtwoord. Kunnen we nou gaan? Kan op aan even, hè. Ik moet eerst het wiel er even opzetten. Over een half uur moet ik aan boord terug zijn. Dit is zo voor mekaar. Neemt u me niet kwalijk. Wat kan ik voor u doen? Ik wil uh, doe graag meneer Stevens spreken. Meneer Stevens is er niet. Hij komt ook niet meer vanmiddag. Oh, verwacht u misschien Sir Frederick Paisley? Ik zou het u niet kunnen zeggen, mevrouw. Weet u misschien hoe ik hem zou kunnen bereiken? U zou hem kunnen bellen. Ik wil zo graag onder vier ogen spreken. Ik kan proberen of hij thuis is. Een lady Paisley verwacht ik nog wel vanmiddag. Ze heeft hier vanmorgen een paar pakjes achtergelaten. Ze zal ze straks waarschijnlijk wel komen ophalen. Als u het met haar af kan. Oh, graag. Zou ik even kunnen wachten? Gaat u zitten. Maar ik weet alleen niet hoe laat ze komen. Goed, dat doet er niet toe. Ik moet met iemand praten. Ja. Ga er achterin zitten naar Gary en hou je rustig. En probeer nou niet onder die blinddoek uit te kijken, alsjeblieft. Een mooi melodrama maken jullie ervan. Als ik jullie aanstaat, dan gaan we niet... Maar nou je toch eenmaal zover gekomen bent... Goed, goed. Ik zal niet proberen te kijken. Brave, jongen. Vooruit L4 rijden maar. Is er nog ver? We zijn er bijna. Hm. Dat hebben werkelijk allemaal nodig, die poppenkast. Wat bedoel je daarmee? Het is gewoon een belachelijke nachtmerrie. Doorgegeven worden van de ene man naar de andere. En dat het dat doen met die wachtwoorden. Ze willen het nou eenmaal zo. En ze zullen hen wel weten wat ze doen. Stel dat je maar zijn jullie. Wat zeg je daar? Allemaal. Ze dacht bij jullie aan de touwtjes gedrokken en hup, daar begin je te doen. Zolang we de centen vervangen. Maar komt op nog nooit in jullie hoofd op om eens naar het hoe en het waarom te vragen? Die bek houden is gezonder. Jullie opdrachtgevers kunnen de grootste gangster zijn. Precies, daarom vragen we ook niks. Die waar, niet. Hij slaat een spijker op zijn kop. Oh, ik ben doodop. Goedemiddag, Lady Paisley. Wordt iedere dag drukker. Deze dame wilde u even spreken. Dame? Ach, bent u het? Het spijt me dat ik u zo niet lastig voor Lady Paisley. No, dat geeft toch niet, dat geeft niet. Want, maar wat blijft u toch zitten, mevrouw? Van Oh vanen. O ja, ja natuurlijk. Nij bent niet kwalijk, maar namen onthouden is niet mijn sterkste kant. Maar ik dacht dat uw man zou opbellen. Dat was ook de bedoeling. Maar er is iets gebeurd. Wat is er? Voelt u zich niet goed? Oh, dank u ik moet met u spreken. Waarover? Over. Het is nogal privé. Oh. Mm. Juist. Uh, ja, uh, Misschien kunnen we even gebruik maken van het kantoor van meneer. Ik had eigenlijk uw man willen spreken. Tja, die, die is helaas de hele dag bezig. Ja, ik, ik weet het. Hoe moet ik. Wat moet ik zeggen? Voelt u zich wel goed? Toen gaat u toch even zitten. Nee, nee, dank u. Het gaat wel. Als ik misschien iets voor u kan doen. Ja, ik, ik weet het niet. Ziet u mijn man? Het <tie> spijt me, ik kan er niks van doen. Ik moet ouder huilen. No, u hoeft dat toch niet te voorschuldigen. Doet u maar rustig aan. Het is zo'n ingewikkelde geschiedenis. Weet u nog, gisteren, toen mijn man vertelde dat hij aangesproken was door twee Italianen... Ja. U zei dat u ook met ze had gepraat. Dat klopt. Weet, weet u iets meer over die twee? Oh, hoe bedoelt u? Wat waren het voor keels? Ja, dat weet ik niet. Uh. Maar waarom vraagt u dat? Ik geloof. Ik, ik, ik, ik. kan maar beter op uw man lachten. Iedereen zei dat het beschikt. Nou, wat is er mevrouw voor falen. Ze hebben onze zoon ontvoerd. Ze hebben uw zoon. Wie? Oh, we zijn er zeker van dat die twee keels er iets mee te maken hebben. Mijn man probeert ze niet te vinden. Wat? Ja. ja, maar weet u dat nou wel zeker? Waarom bent u niet meteen naar de politie gegaan? Als we dat doen, zien we hem niet levend terug, hebben ze gezegd. Maar ik maakte me zo ongerust. Ik wist niet waar Ian was. Toen heb ik het verteld aan inspecteur James en toen... En kan de politie je dan nog niet verder voor u uitzoeken? Ik word er gek van de stilzitten en afwachten, ik kan het niet. Ja, ja, ja. Maar denkt u dat mijn man u zou kunnen helpen? Ja, ze vroegen toch naar uw man, de Italianen. En ik dacht, Frederik heeft zoveel invloed. Maar, en uw buren? Ik bedoel, hebben die oh, niet gezien? in een flat. U, u weet hoe dat gaat. Je kent je buren nauwelijks. Oh, alsjeblieft helpt u me. Alsjeblieft. Ja, dan stil mama mevrouw Falem. U uh, gaat met mij mee naar huis, hè. En dan zullen we zien of we iets voor u kunnen doen. Goed, oh, dank u. Dank u wel. Oh, ik weet zeker dat mijn man in dit geval alles zal doen wat ik kan. Spijt me. Alleen, alles is zo... Ja. Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Als ik maar wist waarin was. Nou, we zijn er. Mag die blind ook nu af? Zou nu weten waarom niet. Zeg zo. Dat is beter. Lief, hè, Had je niet gedacht, hè? Het lijkt wel een paleis. Maar wat nu? Wachten. Oppie... Ik mag niet klikken, dat weet je toch. Ach, je kunt er maar nog wel vertellen. En je kan vragen stellen tot de kalver op het dansen, maar van mij krijg je geen woord. Ben jij dat, Elfie? Ja. Ja, meneer. Huh? Heb je je klant bij je? Zit hij hier naast me? Goedenavond, meneer Farmer. Hoe wist u dat ik zou komen? Heeft Elfie dan net niet gezegd dat er hier geen vragen moet worden? Elfie kan wel zoveel zeggen. Toch. En luister, ik zal iets laten horen. Zegt u dit iets? Meneer Falon? iets? Ik dacht wel dat u het zou herkennen. Dat is iets. Wat hebben jullie met me gedaan? Zitten. Laat hem dan spreken. Wie zult hem gewoon genoeg terugzien? Laat u je gewoon niet over heeft. Zeg maar waar het is of ik... Ik, ik zal zitten. Ik hou daar niet van om de ding te gebruiken, Falon. Maar als je niet zoet op je stoeltje blijft zitten, moet ik toch echt... Moeilijkheden, Alfie. Valt mee. Klant zit weer. En rustig hoor. Wat ik wil zeggen aan meneer Van U kunt zo dadelijk met uw zoon spreken. Als u zich tenminste behoorlijk gedraagt. Ik zal u nog een keer laten horen. Jij kunt wel gaan, Alfie. Tony, nou zeg ik, doe het nog eens. Ga zitten. Uh, uh. Uh. Nou is het beter. Ah. Ah. Oh. Het was bijzonder plezier Je even te schrokken te hebben, meneer vrouw. Ah. Ik weet niet wie je bent, maar als jullie hem ook maar één haar gekrenkt hebben, dan zal ik... Hou maar op. Ik heb al lang de knop omgedraaid. Eén gehoord. Wie is het? Ik zeg wie is het? Dat hoor je wel. Ik weet het niet. Kan ik je nietsgeten dat je beter plichter bent dan een ontvoering? Ontvoering? Ik weet niet waar je het over hebt. Voor mij ben je niks meer of minder dan andere klanten die hier komen. Nou, ik moet gaan. Je hoeft me niet te bedanken, hoor. Waar? Waar ga je heen? Terug naar de garage, waar zou ik anders heen? Ik kan niet langer blijven. Gary zit buiten in de auto om me te wachten. Hij moet weer op tijd bij zijn boot zijn. Tot ziens. Een succes! Natuurlijk, ben ik alleen. Ben je er nog, Elfie? Kleine controle. Zou je dan niet eens ophouden met dat zindertje spelen? U ziet het verkeerd, meneer Varen. Dit is heel belangrijk, dat Elfie wel is. Zij moeten niet team worden met onze boodschappers. Dat is voor de uit de best wil. Als ze onze identiteit zouden ontdekken, zouden we zo moeten beelden. Kom ervoor, zijn. Wie het ook mag zijn, komt er voor de dag. Kom nog uit. Kom hier. Ik zeg kom hier. Versta je me niet? U hoeft niet zo te schreeuwen. Ik versta je wel. Steven. Inderdaad. Wat kan ik voor u doen, meneer Farnum? Mijn vrouw zei me dat ik misschien iets voor u zou kunnen doen. Ik weet het niet zo, Frederik. Ik weet het niet. Doet u maar rustig aan. Drink u eerst uw koffie. Dank u. Ik heb er een schutje cognac in gedaan. Zo, voelt u zich wat beter zo? Ja, dank u. Het spijt me. Ik ben zo verschuwelijk in de war. Ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Er was iets met uw zoon, zei mijn vrouw. En met uw man. Ja, het is... Ik weet niet waar ze zitten, ziet u. Nou dacht ik... Ik zou u maar al te graag willen helpen... als dat in mijn vermogen ligt. Ik had u natuurlijk niet lastig mogen vallen. Maar, ziet u, die twee mannen... Ze zei dat ze u kende en... Ach ja, ik weet het. Ik, ik heb niet het recht u hulp te vragen. Maar ik ben wanhopig. Als ik iets voor u kan doen. Ons motto is altijd geweest... steun de rechtvaardigen Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen ik, dat... Ik begrijp. Het is al eeuwenlang de officiële wapenspreuk van mijn familie. Niet dat het nog tegenwoordig veel betekent. Maar wat ik zeg wel Als ik... Als de ene mens tegenover de andere u... Op welke manier ook van dienst kan zijn... Dan zou dat niet altijd van een groot genoegen doen. Ach, heel vriendelijk van u... Dank u. Dat is niet meer dan natuurlijk. Goed, wat zei u over mannen die te maken hadden? Ik heb altijd wel gedacht dat jij een geplot zat, Stevens. Interessant. Alles zat te goed in elkaar om waar te kunnen zijn. Knappie, jongen. Ja, knap of niet, maar laat ik je dan dit vertellen. Als er ook maar iets met Tony is gebeurd, dan was scheur dat je met mijn eigen hand. <laughs> niet alleen knap, maar nog dapper ook. Er valt niks te lachen, hè. Vind je me niet op? Klein grapje op zijn tijd kan geen kwaad. Maar zoals ik al zei, er is niets met hem gebeurd. Hij is zo gezond als een vis. Ik wil hem zien. Onmogelijk. Ga zitten. Ik zal niet eigenlijk te schieten, vooral hem. Doe maar liever wat je gezegd wordt. Ik kan me niet schelen wat jullie in schuld voeren, Stevens. Maar... geef Tony terug en ik vergeet alles wat ik tot nu toe gehoord en gezien heb. Dat zeg je nu, ja. Maar als je meeman veilig en wel thuis hebt, je weet het maar nooit. Misschien verander je dan wel weer van gedachte. Nee, het spijt me, je zoon is onze garantie voor jouw goede gedrag. Vind je dat nou aardig? Je hebt het allemaal aan jezelf te weten. Jij bleef maar doorvroeten, ondanks alle waarschuwingen. En je bent meer aan de weet gekomen dan je durfde open, nietwaar? Dat is nog geen reden om een zoon te ontvoeren. Wij houden er nog maar één dagje bij ons. Als jij een brave jongen bent, krijg je morgen terug, zo goed als nieuw. Is nog steeds iets wat ik niet begrijp. En dat is? Waarom met de maffia? Waarom met de... wat? Waarom samenwerken? Met de maffia? De maffia, mevrouw van Arnhem. Ja. Is dat niet een bende op Sicilië of in Amerika? Neemt u niet kwalijk van dit soort dingen, weet ik weinig af. Sicilië, ja. Daar is het allemaal begonnen. Vier Italianen zijn naar Amerika geëmigreerd. En toen zijn die benners ook daar begonnen. Georganiseerde misdaad. Er schijnt nu geen landen te zijn waar ze bij de onderwereld niet een vinger in de pap hebben. Zelfs hier in Engeland. Weet u dat zeker? Ja. Die twee mannen waren gestuurd door een zekere Eduardo Minotti. Wacht eens even. Die naam komt mij bekend voor... Die is toch een poosje geleden uit Amerika uitgewezen? Ja, daar heb ik over gelezen. Ja, dat klopt. En deze twee mannen ik zijn. Ik wil u niet in de reden vallen, Sir Frederick. Maar het gaat op het ogenblik om mijn zoon en mijn man. Natuurlijk, natuurlijk. Ik wou u juist vragen. U denkt dus dat die twee mannen iets te maken hebben met hun verdwijning? Ja. Waarom? Het is net zo goed mogelijk dat iemand u bang wil maken. Iemand anders. Daar zijn ze dan goed in geslaagd, Sir Frederick. Ja, ja, dat is u aan te zien. En de politie? We hebben gezegd dat, dat we niet naar de politie mochten gaan. Anders zouden we Tony nooit meer leven terugzien. Nou, nou, Maakt u zich niet te erg goed stuur mevrouw Farm? Laat u het maar aan mij over. Ik heb hier en daar nogal wat relaties. Ik zal zien wat ik voor u kan doen. O, probeert u het. Alsjeblieft, op uw best. Ik zou u zo dankbaar zijn. Oh, niet nodig mevrouw Farm, niet nodig. Binnen? Ja, ah, ja, kom binnen. Goedenavond, Stufferijk. Was je er al lang? Nee, nog niet zo lang. Oh, mag ik je even voorstellen? Dit is mevrouw John Farnham. Oh, Hoe merkt u? Ah, heb je er al eens eerder op woed? Niet mevrouw Farnham, haar man. Hij was gisteren nog bij Dat heb ik je toch verteld? De man die bezig is met dat boek over James Byrne. Oh ja, dat is waar hoor. Ik kan misschien maar beter naar huis gaan, als u het niet erg vindt. Misschien is het bericht... Wacht u nog even. Kan ik ergens mee helpen? Mevrouw Farnham zit in moeilijkheden, Giles. Ze heeft me gevraagd iets voor haar te doen. Oh? Ze heeft me gevraagd of ik misschien haar man terug kan vinden. Is die zoek? Dat schijnt zo, ja. Sir Frederik was zo vriendelijk met woord te staan. Hij zal zien wat hij voor me kan doen. Sir Frederik kan veel als hij wil, mevrouw Farnham. Wat denk je, Giles? Zal ik haar helpen? Als jij daartoe bij machten bent. Ja waarom niet. Goed, Gerald, haal van hem hier. We zullen het gelukkig gezinnetje herenigen.